3 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bovert van Brakel en Jack van Gelder. Parijs komt dichterbij en ook voor Filemon die zijn eerste toer afsluit. Je kunt uh, natuurlijk altijd meekijken op de webcam. Meeluisteren via de Ouderwetse Radio. Meepraten uh, via radio.nl, via Twitter met de uh, hashtag R1 Sportzomer. En wij gaan luisteren naar het nieuws van Juri Stuminitski. Op het Noorse eiland Utia zijn de slachtoffers van Anders Breivik herdacht. Onder andere overlevenden en nabestaanden hielden een minuut stilte... voor de 69 leden van de jonge socialisten... die precies een jaar geleden op het eiland werden doodgeschoten. Ook de Noorse premier Stoltenberg en de Deense premier Torning Smit waren op Utia. Er was ook veel muziek, waaronder van een meisje dat Utia overleefde... maar haar vriend verloor. Ja, Vanochtend legde premier Stoltenberg in Oslo... een krans ter nagedachtenis van de slachtoffers van Breivik. Ook koning Harald en koningin Sonja legden een krans. Bij de aanslag in Oslo kwamen acht mensen om het leven. Het Internationaal Monetair Fonds wil geen hulp meer geven aan Griekenland. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel.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 Een wereldwijde elite van uitzonderlijk rijke mensen... had aan het einde van 2010 voor zeker 17 biljoen euro... ondergebracht in belastingparadijzen. Dat blijkt volgens de BBC uit een studie van een voormalig hoofdeconoom van het consultancybureau McKinsey. Het bedrag is gelijk aan de economieën van de Verenigde Staten en Japan samen. Vanochtend is de derde verdachte aangehouden van de overval... op een supermarkt in Helmond. Het is een man van 26 jaar uit Tilburg... Gisteravond werden al twee overvallers gepakt. De derde wist toen te ontkomen. De drie gemaskerde mannen bedreigden personeel van een filiaal van de Aldi... met iets wat leek op een vuurwapen. Het personeel moest geld afgeven, zegt de politie. De verdachten zijn er vervolgens onmiddellijk vandoor gegaan... maar werden daarbij wel opgemerkt door de nodige mensen... die in het winkelcentrum aanwezig waren... Die hebben de verdachte achtervolgd en buiten op straat hebben ze die weten te overmeesteren. Eigenlijk een, een hele dappe actie van deze burgers. Een deel van de buit is volgens de politie teruggevonden. Het weer, veel zon, maar af en toe ook stapelwolken. Het is zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig, het wordt dan iets warmer dan vandaag. Ook namorgen blijft het warm en zonnig. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Overal toegang tot e-mail, agenda's en documenten. Vanaf 5,25 per medewerker per maand. Neem een gratis proefabonnement op office365.nl. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jack van Gelder en Robert van Brakel. Goedemiddag, zondag 22 juli, laatste etappe naar Parijs. Komt u rustig, voorspelbaar. Zijf, vervelend... Lukken. Gio, uh, ik heb een vraagje. Uh, het hele circus reist drie weken door Parijs. Ik hoor van iedereen en alles dat alle wielrenners altijd op ieder moment wijs spreken aanspreekbaar zijn. Zijn uh, al die mannen nou ook een soort vrienden van elkaar? Is er weinig vijandigheid in zo'n peloton? Er is, wel wat, er is wel wat vijandigheid hoor. Er is ook af en toe wel wat anim animositeit tussen uh, verschillende renners. We hebben dat bijvoorbeeld gezien hè, met uh, Nibali... die door Bradley Wiggins even op zijn nummer werd gezet. Toen hij in de afdaling aanviel en Wiggins over de finish kwam... nadat hij hem weer had teruggepakt en een gebaar maakte van... joh, dit flik je me niet meer. Als je een kerel bent dan val je aan terwijl we berg rijden, Dat doe je niet in de afdaling. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat Nibali groot gelijk heeft. Want uh, dat moet je gewoon kunnen doen op jouw specifieke terrein. En Nibali is nou eenmaal een goede afdaler. Uh, animositeit was er ook bijvoorbeeld tussen Chris Boekmans, de sprinter van Van hè, naast Kenny van Hummel. Dat is een hele jonge Belg nog, maar wel een brutale. En die kreeg ruzie met André Grijpel. Omdat hij in het treintje van Lotto ineens dacht, weet je wat, ik uh, ga er als wagonnetje tussen hangen. En dan kom ik misschien wel op een goede plek uit in die massasprint. Nou, Grijpel was daar niet blij mee. Sterker nog, die deed iets wat je absoluut niet kunt maken. S Nachts een smsje sturen van als je dat nog één keer flikt, dan uh, ros ik je van je fiets de volgende dag. Die bedreigde hem dus echt. En echt en daadwerkelijk de volgende dag in het peloton zocht Greipel Boekmans nog even op. En probeerde hem te intimideren door hem echt de hekken in te rijden. Nou, uiteindelijk kreeg de jury daar lucht van. Beide heren werden toen bij de toerdirectie gehaald. En kregen de waarschuwing mee nog één keer. En we zetten jullie allebei uit de toer. Dus er gebeurt wel het een en ander in het bilaton. Dus je kunt niet zeggen dat het echt allemaal vrienden van elkaar zijn. Kan ook niet, hè? want het gaat om veel geld. Het gaat gewoon om uh, ja, niet alleen de eer hier. Uh, het is pure keiharde beroepssport. En uh, die mannen die rijden elkaar net zo lief van de fiets af hoor, als het nodig is. En hoe gaat het op dit moment? Uh, het is heel duidelijk, welkom dichter bij Parijs, maar hoe ver zitten we er nog vanaf? Nou, we zijn nu net bij de slager, zag ik aan de rechterkant uh, van de Boucherie, de boucherie. Ja, zeker. En uh, weer in zo'n mooi dorpje. Want ach, het is wel prachtig natuurlijk. Hè? Als je dan uh, kijkt naar die plaatjes en je ziet aan de achterkant Grifco daar links rijden. Je ziet uh, de bolletjestrui van Vulcler. Heel rustig. Loom staat op die pedalen. Langzaam trappend. Je ziet wat mannen nog van uh, Team Sky erachteraan. achteraan. Ach, iedereen die doet het rustig aan. En nu zelfs gewoon een van de mannen van Argos die op kop mag rijden. Ja, dat is een beetje het uh, protocol in zo'n etappe. In het begin komen de klasse komen op kop rijden. Die laten zich fotograferen. Dan uh, de mannen die etappes gewonnen hebben. De mannen die belangrijk zijn geweest in deze Tour. En daarna mag iedereen eigenlijk zo'n beetje even aan kop gaan rijden. Om uh, zich te laten fotograferen door de motoren die ervoor rijden. Zo zien we ook Johnny Hogeland daar uh, redelijk voorin zitten. Het is de beurt blijkbaar aan Van om op kop te rijden. Maar hard gaat het nog niet. We hebben nog 93,6 kilometer te rijden en pas bij de 55 kilometer van de finish. Want dat is de eerste keer dat ze hier in Parijs aankomen. Ja, dan gaat het tempo omhoog. En hier voorlopig nog steeds de hoor, Met al die maloten, al die verkleden mensen op die auto's. Ze toeteren, ja, ze doen alles hier om maar op te vallen bij het publiek. Het publiek vindt het prachtig, want uh, geen saai moment in deze etappe tot nu toe hier in Parijs. En straks als die renners komen, hier hebben we trouwens uh, Chris Boekmans. Uh, die zie ik dan, die zien jullie niet, maar die rijdt nu even op kop van het peloton. Die naam moeten we wel onthouden, want dat is een brutale, dat is een goede sprinter voor de toekomst. De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Tour de France klassieker. Ik sponsor Tour de France. Le spectacle de Radio 1. Christy met Yellow River, de op één na grootste rivier in China. Weet je wat de grootste rivier is in China? Ik heb het ook opgezocht. Christy. Ja, de, de Yangtze. Yangtze? Yangtze, Yangtze. Yangtze. Ja. ja. Goed zo. Zeg maar. ja. Ja. Eh, eh. Spanning, spanning zal terugkeren. Want uh, de, de button had goed ingevoegd, uh, begreep ik. Op hem, uh, Hans. Ja, die heeft uh, heel goed ingevoegd. En uh, dat is dan in de buurt van de Rijn uh, in Duitsland, als we dan toch over grote divisieën ja. hebben. Er zijn. Uh, ja, uh, want daar ligt dat sequin eenmaal uh, vlakbij Heidelberg. Ah, uh, Baden-Württemberg. Nee, het uh, is ja, Baden-Württemberg. Alonso aan de leiding, maar hij heeft helemaal niet veel voorsprong. Want na de tweede pitstops van alle teams is Jensen Button er heel dat mooi zie. tussen geschoven. Button op de tweede plaats voor Sebastian Vettel. En het verschil tussen Button en Alonso is minder dan een seconde. En 2,2 seconden. Daarachter zit weer Sebastian Vettel. Ja, die had zo graag voor uh, eigen publiek misschien nog wat meer willen laten zien. Hij heeft nog nooit de grote prijs van Duitsland gewonnen voor eigen publiek. Terwijl hij toch al twee wereldtitels op zak heeft. En ondanks zijn jeugdige leeftijd uh, al flink wat jaartjes meeloopt in de Formule 1. Button dus op de tweede plek. En de vraag is, welke banden houden het het langst vol? Want dat is de, het keyword in de Formule 1. De slijtage en dan met name die laatste paar ronden. Op dit moment zijn er nog 16 ronden te rijden. Dus we zijn er nog lang niet... En die Alonso, die coole kikker uit Oviedo, die, die blijft daar gewoon aan de kop rijden. Nu aanremmen voor de herpin en dan weer terug richting motodroom. Ze zitten met z'n drieën in één camera-shot, zoals het zo mooi heet. Vlak bij elkaar, maar het is Alonso die steeds zijn neus vooraan heeft. En hij kan dat, hij kan dit tempo misschien wel volhouden tot aan de finish. Tenzij de McLaren van Button wat beter met de banden omspringt... of misschien wel de Red Bull van Sebastian Vettel. Want dan krijgen we nog een paar hele rare inhaalacties in de laatste paar ronden... maar voorlopig. Heeft Alonso zijn neus voor, dan Button, dan Vettel, dan Rijkekeunen en dan Michael Schumacher? Dat zijn de eerste vijf in de Grote Prijs van Duitsland. Make a way downtown, fast, face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 Could fall into the sky. Do you think time would pass us by? En met 1000 miles. Vio in de wiel. Vinemon, Vinemon Westerlink, gefeliciteerd. Je hebt Parijs gehaald. <laughs> ja, maar dat viel best wel mee voor mij hoor. Is dat zo? Ja, ik moet zeggen, ik heb uh, een kind van uh, ongeveer acht weken. Ja. Dat is dus uh, s'nachts uh, de hele tijd wakker worden. Maar hier in de tour kan je gewoon doorslapen. Dus uh, ja, dat is hadden... easy. Oh, de sport was weer ingewikkeld als je uh, vanavond morgen thuis komt. Begrijp ik. Qua ja. nachtdruis en zo. Ja. Dan begint voor mij de, de tour. Ja. <laughs> dat lijkt man. me wel heel gek, Fiedemond. Uh, ja, ja. Zo'n jong kindje, daar, daar moet je dagelijks ja. naar verlangd hebben. Ja, je bent ja. hier wel zo erg druk en in een andere wereld... dat je er niet veel tijd hebt om erover na te denken. Dus uh, dat valt nog wel mee. Maar hm. ik moet zo wel even omschakelen. Ja. Ik moet zeggen, hij heeft wel hele mooie benen. Wie, jouw kastel? M ja, mijn kleine zoontje. Die, uh, die, wo die wordt al dagelijks gemasseerd. <laughs> <laughs> zeg maar, je, je bent er bijna uit uh, afscheid uh, nadat. Heb je nog enig afscheid uh, genomen de afgelopen uren ergens? Ja, gisteravond zijn we met de hele NOS-crew wel Zo. even... Losgegaan. Toen hebben wij zeg maar even gedemareerd, zoals Gerrit Zolleveld dat noemt. Als hij weer een biertje gaat halen. Maar uh, we hebben het wel even goed afgesloten. Maar het is wel raar hoor. Want Parijs dat voelt niet echt des tours. De tour dat voelt toch een beetje alsof dat hoort bij het platteland. En in zo'n stad merk je ook dat veel mensen gewoon... Ja, domweg geïrriteerd zijn dat hier alles weer afgezet wordt. Die zeggen dan, oh, is het alweer zover? Is het alweer een jaar voorbij? Kunnen we weer niet met de auto erlangs? Terwijl in die dorpen, dan vangen mensen je met beide armen en zijn ze allemaal blij en verheugd dat de karavaan er weer aankomt. Hou je wat over van een tour in de vorm van een herinnering? Hoe werkt dat? Bij Olympische Spelen krijg je soms een oorkonde, bij WK's of WK's soms een, een medaille bij wijze van spreken. Hoe werkt dat bij de tour? Nou, je hebt het heilige tourboek. Dat uh, is iets wel wat je bewaart. Dus dan alle Schema's in, alle hotels waar de renners geslapen hebben, uh, de, de parkeerplaatsen. Dat is eigenlijk je, je, je grote vriend. En ik heb hier. Als je het hoort, dat is een groen pasje. Ja, uh, die krijgt er wel een mooie plek in mijn huis. Er staat mijn pasfoto op en twee van die uh, embleempjes waar ik dan wel en niet in mag. Ja, accreditatie. Precies. So, je bent er drie weken geweest. Uh, het was een droom om er ooit eens bij te kunnen zijn. Uh, die wensen is in vervulling gegaan. het viel mee. Ja, het, is, uh, het was nog mooier dan ik me eigenlijk had voorgesteld. Huh? Ik, ik mag wel zeggen, ik vond het echt het mooiste project... wat ik ooit voor radio of televisie gedaan heb. Want het is, het is een, gewoon een lifestyle. Dat hoorde ik Wiggins gisteren ook zeggen. En dat vond ik heel mooi omschreven. Maar het, het is niet alleen de koers, maar het is ook samen zijn met de journalisten. En ik heb dan vrienden. En als ik dan langer dan twee minuten over wielrennen heb... dan beginnen ze te zuchten en te steunen. Maar hier heb je overal mensen die willen er maar over doorpraten. En dan ben je echt verbaasd en blij. Ja, dan uh, de wijntip. Hè? Dat, uh, volgens Gio moet het vandaag champagne zijn. Ja, nou daar heeft hij helemaal gelijk in. Ik heb uh, eentje uitgekozen van een klein huisje. Dat vind ik uh, op zich de mooiste. En expres een hele frisse, zure, droge. Een blanc de bla, dus alleen van de Chardonnay druif. En het is de Champagne La Herte Vraire. En uh, de cuvée heet La Pierre de La Justice. En hij is uh, geïmporteerd, wordt hierdoor, by the grape. Maar hoe gaat dat nu verder? Want uh, jij hebt vrij veel wijn gedronken. Je hebt er vrij veel lekker gevonden. Uh, komt er uh, uiteindelijk een auto over de grens... waarvan de achterwielen ongeveer uh, tegen de onderkant van de weg aan hangt? <laughs> ja, nee, ja, hij is leeg. Nee, ja, hij is helemaal... Uh, we, we kunnen eindelijk weer hard rijden. Oh. <laughs> Het is ook echt zo dat wij... Uh, we hebben een hele goedkope huurauto. En uh, die ging onmiddellijk enorm stinken... Als als we ook maar een eerste categorie bergje over moesten. Laat, laat staan een ork-categorie. Dus uh, we, we rijden weer gewoon lekker soepel. Maar ik bedoel, zit er niet in de kofferbak allerlei wijn? Nee, ja, die is allemaal op. Die is op die, allemaal? Ja, nee, ik had die wijn in Nederland allemaal gekocht. Gewoon wijn die, die ik lekker vond, natuurlijk. Daarom was ik ook elke dag en, positief. En daar heb je het parcours op aangepast. Met andere woorden, jij belt in september nu... Je gaat eerst de wijn uitzoeken en zegt dan tegen de directie van de Tour... kunt u daar en daar langs rijden? Ja, precies. Nou, Corsica, dat, <laughs> dat loopt al uh, heel veel. Een hele mooie ranke rocés hebben ze daar. Smaakt dit naar meer wat de Tour betreft? Dus niet wat wij betreft, maar wat Tour betreft. Met andere woorden, sta je vooraan volgend jaar? Ja, maar als ik, uh, als ik er geld moest toeleggen om dit te mogen doen... dan zou ik het zo doen. Ik denk dat de NOS het bij deze heeft genoteerd, die laatste opmerking. Ja. <lacht> <lacht> nou ja, kijk, Fiedemol, Jack, dat weet jij ook. Dat weet ik ook uit een langer verleden. Je hebt altijd hulp van anderen, hè? Hij van Bart Meijer natuurlijk, ja. Zijn producer. Precies. Je en kan en, het niet alleen, hè? Je kan het niet alleen. Elke kopman heeft zijn knecht. Juist. <lacht> nee, dat ja, maar soms word ik een echt maar kopman, hè, Fiedermon? Voor, ja, precies. Let precies. op Skyploeg. Precies. Uh, ja, hij demareert op het moment al weg. Ja, kijk uit. Hou hem in de gaten. Ik bedoel, het is fijn een vriend in de buurt te hebben, maar... Nee, ja. wij werken met twee kopmannen. Ah, heel okay. goed. Bedankt voor al je bijdrage en geniet binnenkort van vrouw en kind. Ga goed. ik doen. Veel Ga plezier. Dank je. Goeie thuisreis. Auf revoir. Geo geo ja jij weet de stand van zaken de mensen zwaaien de mensen hebben er ja, plezier en de zon schijnt zo trouwens maar ja, nee, beter geo, naar jou. geo geo, geo. Ja, Giro. Op is het, sorry. Giro, ja. We zijn te laat. hè? Verkeerde kaart. Hey, Bart wint trouwens wel de laatste etappe vandaag. Hè? Echt waar? Dus, uh, Bart Meijer? Die, die inderdaad gedemareerd. Volgens mij heeft hij goede, goede sprintersbenen hier. De dus uh, die gaat gewoon voor Kevin is, komt hij hier over de streep. Ze zijn begonnen trouwens aan de beklimming. Nou, ik, ik kan het heel erg ingewikkeld gaan doen, maar ik doe het maar even heel rustig. Uh, beklimming hier van de vierde categorie, de Côte de saint Remy le Chevreuse. 84,4 kilometer nog te rijden. En de hele ploeg van Movistar, althans een deel van die ploeg, die rijdt daar op kopval. Weten we allemaal. Die won uh, heel mooi die laatste bergetappe... die hij eigenlijk niet had moeten winnen... als uh, Christopher Froome uh, had mogen rijden van Bradley Wiggins. Maar goed, zij mogen dan toch als eerste daar naar boven gaan... maar er wordt nog helemaal geen tempo gereden. Zojuist kregen we het bericht dat in het eerste uur van deze etappe... het gemiddelde tempo, het viel eigenlijk nog wel mee... want ik zei dat ze tussen de 20 en de 25 leken te rijden. Het was 31,7 kilometer per uur. Uh, nou, een gemiddelde trimmer heeft daar best nog wel moeite mee. Uh, zeker als hij in zijn eentje rijdt in een peloton valt dat allemaal nog wel mee. Maar die renners hier, ja, het ziet er niet naar uit dat ze hard moeten werken. En wat ik heel erg mooi vond, zojuist werd het rugnummer 126 omhoog gehouden door twee renners van Vakantse Vallei. Eén buitenlander van Vakantse en uh, door Johnny Hogeland. Op dat rugnummer van de buitenlander, want hij draaide het om, daar stond achterop Get Well Soon. En uh, achterop het rugnummer dat Johnny Hogeland omhoog hield, daar stond Beterschap. Nou, het rugnummer 126 is het rugnummer van Wout Pools die in het ziekenhuis lag. Inmiddels al weer daar uit ontslagen is. Maar het is wel een mooi gebaar van die mannen van Van Kanselij om dat even vol in beeld te doen voor de internationale televisiekijker. Dat iedereen even weet dat Wout Poels op dit moment... nog een behoorlijk harde strijd moet leveren buiten de Tour. De mannen in de Tour die zullen zo meteen aan de bak moeten. Deze beklimming gaan ze niet vol. De volgende, een beklimming ook van de vierde categorie... zullen ze het ook nog rustig doen. De gele trui rijdt achteraan. Maar geloof het maar, hè, straks in Parijs die acht rondjes volle bak rijden. En we weten al wie er gaat winnen zomer Tour de France. De technici in Frankrijk zijn Wim de Feijter, Kees de Hoop en Menno Zemstra. Oh en in Hilversen, Nico Overhoog, Jimmy van der Beek, Janiek Penstorp, Hans Gelpes en Rolf Schreuter. Radio Met vlaggen in de hand staan we langs de kant en we juichen de kampioenen toe.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 Morgen jongens, je zil, Lombard en Marianne Vos, wat een kampioenen! En het gaat door, door het slijk en de regen, niets houdt ons tegen. Het gaat door. 15 jaar geleden waar, zie je Roy met kampioenen... en uh, gesproken woord van Gio Lippens. Overigens, kan jij dat nog herinneren? Rechtdoor naar school en kantoor. Ja, ja, ja, rechtdoor. Dat was een radioprogramma. Ja, rechtdoor naar school Ja, Toen heette het nog Hilversum 1, denk ik. Rechtdoor ja. naar school en Hilversum 3 bestond nog niet. Zeker, nog lang niet. Uh, Hokkenheim wel, denk ik. Hoewel, daar werd toen niet gereisd, denk ik. In Nuremberg, Hans uh, Verlozenhoed. We uh, welk jaar bedoel je? Nou, 1939. Ja, nou, is gebouwd in 1927. Dus dat winnen we altijd natuurlijk met de, ja. met de auto en de motorsport. En Hockenheim wordt ook al vanaf de 30 jaren vorige eeuw uh, gereden. Al was het circuit toen veel langer dan ja. dat korte motodroom dat we nu hebben. Dat he? is een stukje geschiedenis. Dat is een stukje geschiedenis. Die geschiedenis die kan vandaag misschien herschreven worden als we een, een uh, andere koploper zouden krijgen. Maar dat gebeurt vooralsnog niet. Want Alonso nog steeds aan de leiding. Iets meer dan een seconde voorsprong op Jensen Bug. Een Engelsman heeft wel aangedrongen. Hoor. Hij kan een goed resultaat, kan hij zo mooi gebruiken. Want natuurlijk, hij won uh, dit seizoen de, de eerste Grand Prix. En in de derde Grand Prix China stond hij ook op het podium. Maar daarna is het bergafwaarts gegaan met de Engelsman, met de McLaren. Maar nu zit hij met die zilberpfeil, zoals ze dat hier zo mooi noemen in Duitsland. Op de tweede plaats de jager achter Alonso. Terwijl Vettel ook nog achter hem zit. Maar wat gebeurde er met Alonso twee weken geleden in Engeland? Silverstone. Toen waren de banden van de Ferrari de laatste paar ronden. Toen gaven ze de geest. Toen waren ze ineens. Eén keer waren ze op. Dat kost je een paar seconden per ronde en minimaal één of twee posities. En misschien gaat dat nu ook weer gebeuren. Het Michael Schumacher heeft het risico niet genomen. Die is de pitchpinner geweest, heeft een derde setje banden gehaald en uh, zal uh, wel in de punten eindigen, maar niet op het podium. Het wachten is wat er de laatste ronde gaat gebeuren met de banden van de auto's van Alonso, Button en Vettel. Die drie gaan uitmaken wie de grote prijs van Duitsland gaat winnen. Want verlozen wordt hem straks weer met de ontknoping. Nu uh, gaan we op weg naar het tijdstip van half vier. Uh, zitten nog maar een seconde of dertig uh, vanaf. Juli Stubenitski is hier, collega van het NOS Nieuws. In Noorwegen zijn de slachtoffers van Anders Breivik herdacht. Een jaar geleden pleegde hij een bomaanslag in Oslo en schoot hij tientallen mensen dood op het eiland Utøya. Hij hulde onder meer overlevende en nabestaanden een minuut stilte. De Noorse premier Stoltenberg zei dat de slachtoffers in dankbaarheid worden herinnerd. Het Internationaal Monetair Fonds wil geen hulp meer geven aan Griekenland. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. Als het bericht klopt, dan kan Griekenland in augustus of september... niet meer voldoen aan zijn financiële verplichtingen. Een wereldwijde elite van rijke mensen had aan het einde van 2010... voor zeker 17 biljoen euro ondergebracht in belastingparadijzen... Dat meldt de BBC op basis van een studie van een hoofdeconoom. Het bedrag is vergelijkbaar met de economieën van de Verenigde Staten en Japan samen. En in Ter Apel zoekt de politie samen met inwoners naar een boa constrictor. De wurgslang van 2,5 meter ontsnapte gistermiddag uit een huis in de Groningse plaats. De zoektocht heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De auto's razend voort op Hockenheim en de finish komt dichterbij, Hans. Ja, dat gaat nog, uh, toch nog wel even duren hoor, want uh, we moeten nog minstens twee ronden rijden hier op Hockenheim. En uh, ja, de situatie is uh, in feite ongewijzigd, dus uh, ja, ik zal straks nog even terugkomen in die laatste ronde, want het duurt zeker nog drie minuten voor we aan de finish zijn. Nou, nou dan uh, gaan we daar wachten, in gespannen afwachting. Zullen we de Ketsen staan voor? Oh, we gaan toeren. Lopen, nee. lopen. Nou, er is weinig, uh, weinig te fietsen. Nou, we nou we Ketsen, Gio. Ja, de we hier wat lager dan daar uh, op Hockenheim, geloof ik. Uh, maar uh, nou ja, de gele trui die rijdt daar nog steeds heel rustig daar vooraan. Hij komt wel een beetje meer naar voren, Bradley Wiggins. Uh, zojuist zagen we hem verdurend achteraan rijden... terwijl het nu nog steeds een paar mannen zijn van Movistar die daar op kop rijden. Marcus Burghardt, de trouwe knecht van Cadel Evans van BMC, zie ik daarbij rijden. Natuurlijk uh, de klimmers van uh, Lotto die uh, zich ook even van voren mogen laten zien. Jelle van Eldert en Jurgen van der Broek. Van der Broek trouwens vierde plaats. Bijna het podium gehaald en stel nou dat hij dat podium had gehaald, dan was hij de eerste Belg sinds 1981 die weer op het podium in de Tour de France terecht kwam. Het is hem niet gelukt. Lucien van Impe dus nu de laatste, want die werd in 1981 tweede in de Tour de France. Van der Broek dus vierde. Nibali derde, Christopher Froome tweede. En natuurlijk Bradley Wiggins eerste. Dat zijn de standen die straks hier aan de finish ongetwijfeld ook nog steeds zullen gelden voor dat algemeen klassement. Evans, de winnaar van vorig jaar, ver weggezakt. Maar je zag hem zojuist in dat peloton rijden. En dan zag je hem toch glimlachen. En uh, bah, ook nog wel een beetje zo'n gebaar maken van, jongens, ik kon niet beter dit jaar. Wie weet, misschien komt er nog wel eens een keer een revanche mogelijkheid Hoewel ik denk dat als Contador volgend jaar weer gaat meedoen, nou, dan krijgen we een hele andere tour te zien. We hebben nog 79,5 kilometer te fietsen. Het tempo ligt nog steeds laag. Dat betekent dat de renners kunnen genieten van de mooie omgeving. En nu komen ze boven op één van die klimmetjes. Het is het tweede klimmetje van de vierde categorie. De, de Chateau voor Er wordt niet gesloten. Sprint om de punten, want de die hangt heel stevig op de schouders van Thomas Vöckler. De finishvlag Hans in zicht. Uh, ja, die gaat zo komen hoor. We gaan aan de laatste ronde beginnen nu met uh, Alonso nog steeds aan de leiding. Maar achter, uh, achter de rug van de Spanjaard positiewisseling. Button heeft de aanval uh, geopend, of heeft de aanval uh, moeten uh, doorstaan van... Van Sebastian Vettel, die is al langs gestoken en Butter probeert nu terug te komen. Maar het is nu toch een kwestie van die banden van die McLaren. Daar zal het beste echt wel vanaf zijn. Vettel is ontketend, rijdt op de tweede plaats, heeft Alonso in het vizier. Maar het verschil is waarschijnlijk... Te groot om het gat dicht te rijden. De Spanjaard aan de leiding. Daar komt uh, Vettel aan. En boven in beeld daar komt uh, Jensen Butter. Jensen Butter zit er toch meer dan een halve seconde achter nu bij Vettel. Dat zijn dan toch wel de eerste drie. In vierde positie wat verder naar achteren rijdt uh, de Finn uh, Kimi Raikunen. Daarachter de Japaner Kobayashi. Hele sterke race gereden. Daarachter is het PRS. En die wordt bedreigd door Michael Schumacher. Die heeft betere banden. Want die is uh, als enige voor een extra setje binnengekomen in de pits. Ondertussen uitgevallen Lewis Hamilton ondanks zijn geweldige inspanning om nog even tussen dat duel om de eerste plek te komen. Hamilton uitgevallen in de pits met een motorprobleem. We kijken naar Alonso. Hij is, komt nu voor de laatste keer het motordroom binnen in de Zuidkorve. Bezig aan zijn laatste ronde, de laatste bocht en nog één knikje naar rechts en dan is hij bij start-finish. Daar komt de Spanjaard over de streep. Fernando Alonso, koploper in het wereldkampioenschap, wint ook de Grand Prix van Duitsland op een geweldige wijze. Vettel komt binnen in tweede positie en daar is het Jensen Button en die ja, allemaal troep op de baan eh, als gevolg van eerdere crashes. Stukken rubber, groot feest bij Ferrari. Ja, ze zijn toch aan een geweldig seizoen binnen. Eh, bezig, eh, de, de renstal uit Maranello aan de leiding in het wereldkampioenschap. En voor de derde keer dit seizoen een zegen voor Fernando Alonso. Eh, hij heeft hele goede zaken gedaan. Mark Webber, dus zijn grootste tegenstrever in dit kampioenschap, is nog steeds niet binnen. Hij reed net op een achtste plek. En dat betekent toch dat Webber heel veel punten gaat inleveren in die strijd om het wereldkampioenschap strijd die volgende week wordt voortgezet op de Hungaro Ring bij Boedapest. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds de Radio 1 sportzomer van 2012. Et voici une formidable chanson française. Chanson verte de vous met un canto verte sur les chemins. Adieu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 Limette du cœur, c'était la fille du tracteur A bicyclette Et depuis qu'elle avait 8 ans Elle avait fait temps Le suivant tous les chemins environnants A bicyclette Quand on approchait la rivière On déposait dans les bougettes Zullen dans les champs, faisons naître un bouquet changeant? De sauterelles, de papillons, et de rémette. Reprend le soleil à l'horizon, profilé sur tous les buissons. Los silhouetten, en revenez fourbus contents. Le cœur un peu vague, pourtant de n'être pas seul un instant. Avec Paulette, prendre furtivement sa main, où il est un peu les copains, la bicyclette, on se disait c'est pour demain, chose, choserait demain, quand on ira sur les chemins. Een grootheid vervangen door twee grootheidjes. Maar ze werken aan de carrière Florence Coste en Julien Dassin, De zoon van... Uh, ja, uh, en uh, Diane. Ja. Ja. La bicyclette. Lekker hoor. De Nederlandse honkballers zijn als vierde geëindigd op de Haarlemse honkbalweek. Echt In de strijd om de derde plaats verloren je met 4-3 van de Verenigde Staten. <laughs> het <al> op. Goed. <laughs>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 Ja, ik vond het heel goed. Uh, bedoel, uh, weinig fouten gemaakt. Een uh, paar situaties waar we zeker beter kunnen uitvoeren. Maar uh, overal was ik tevreden met de verdedigen. Um, hetzelfde met pitching. Uh, voor, voor de meeste werpers hebben het goed, goed gedaan. Uh, voortreffelijk gedaan zelfs. Uh, David Bergman, uh, Rob Cordemans. Intema, ik bedoel, uh, ik kan, kan, uh, Cornelis uh, die, die deed het fantastisch. Dus alle werpers, uh, Barry Van Driel... Um, Hebben het goed gedaan en uiteindelijk als je, als je drie punten of zelfs vier punten uh, tegenkrijgt in een wedstrijd heb je altijd kans om te winnen. En uh, dat was ook zo hier en, uh, verloren met uh, 1-0, 1-0, 4-0 en 4-3. Dus ja, en, ben je in elke wedstrijd uh, heb je kans, maar uiteindelijk uh, niet benut. Vlekje op de wedstrijd was dat jij uit het veld gestuurd werd door de scheidsrechter. Wegens schijn, was het uh, serieus of was het een spel? Nee, ik was serieus. Ik bedoel, hij, uh, hij is een scheidsrechter binnen de competitie hier. Hij kent Mark wel heel goed. Uh, hij ziet dat soort uh, beweging uh, dag in dag uit. Uh, het is uh, nooit uh, schijn genoemd en ineens is het wel zo. En mijn mening was dat, dat uh, als, als je dat kan zien, zie je het veel beter van Eerste Honk dan van thuis. En uh, Eerste Honkman zei niets en, uh, en hij moet dat zeggen. Dus ik had, uh, ik heb een paar woorden moeten zeggen op dat moment. En uh, ja, in je achterhoofd zit ook het feit dat we uh, op dat moment hadden we heel weinig energie in het team. En uh, soms als coach moet je dat creëren. En, uh, dus het was gewoon een, uh, hoe zeg je dat, De double uh, objective, zeggen we. Het was het eerste optreden van Nederland als wereldkampioen. Mensen vergeten natuurlijk dat het een heel ander team is. Ja, ik denk het ook. Uh, ik hoor wat commentaar op dat wij uh, teleurstellend zijn omdat wij WL kampioen zijn. Maar je moet uh, niet vergeten dat wij uh, van, van de negen startende spelers, uh, positiespelers... ...heb je twee starters van de WK in dat team. En uh, ja, en dat is een groot verschil qua slagploeg. En wat mensen hebben gezien is die mensen die, die, die, die waren bij het WK... Uh, ...de grote hoeveelheid waren de werpers. En als je naar de werpers kijkt... Ja, dan hebben ze het gewoon voortreffelijk gedaan. En hetzelfde als in de WK. Dan deden ze het weer perfect. Maar ik vond het goed. De energie op het einde. De jongens uh, gaven niet op. En uh, ik zag een paar pinch hitters op dat moment. Uh, toen de linkshandige werper uit de wedstrijd kwamen... konden we de linkshandige slagmenderen gebruiken. En uh, Cuba en Josefa deden het heel goed. Ze uh, deed precies wat ze moesten doen op dat, in dat situatie. En uh, ja, uiteindelijk was het één hongslag tekort. U hoorde ons Brian Fairley in gesprek met Theo Plasjaar. In Noorwegen is de aanslag van exact een jaar geleden herdacht. Zowel in Oslo als op het eiland Utoja... waar de rechtsradicale extremist Anders Breivik zijn slachtoffers maakte. Bij de herdenking op Utoja werd uh, afhankelijk een minuut stilte gehouden... voor de 69 mensen die daar omkwamen. Wie minder stem met een minuut stilte. Een meisje dat de aanslag overleefde zong een lied. Een lied speciaal voor haar vriend die om het leven kwam. Ja,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 wil U-Hugen De Noorse premier zei dat in de schaduw van de schoonheid onheil wil rusten. You wanna Hier is de Cat van de Cats uit Volendam, met name die Clippers zo mooi door de Volendamse straatjes. Geo, gaat het al een beetje uh, de kant van Parijs op crescendo? Gaat de vaart in komen? De vaat komt er iets meer in hoor. Maar in Parijs trekken ze zich daar helemaal niks van aan. Want als je dan ziet de, de tuierieën. Die prachtige tuinen daar. Ook vooral daar bij het Louvre. In de buurt tussen het Louvre en de Place de la Concorde. Dan zie je gewoon mensen lekker bij het water zitten. Moet je heel eerlijk zeggen. Als je hier 200 meter verder oploopt. Dan heb je geen idee dat de Tour in de stad is. Het is daar zo rustig. Dat is onvoorstelbaar eigenlijk. Die stad, Michael zei het net al. Sommige mensen irriteren zich. Die zijn boos. Die hebben zoiets van waarom kunnen we nou niet doorrijden. Waarom kunnen we de chance in de Zee niet op. Maar ja. Ja, dat gebeurt nou eenmaal eh, één keer in het jaar. Nou ja, je kunt in de Tuilerieën natuurlijk heerlijk met een boek aan het water zitten. Hè. En dan kan die hele toer je misschien wel gestolen worden in de zon ja, Dan vandaag. hoor je misschien wat getoeter links ja. en rechts. En je hoort wat eh, kermisgeluiden. Want dat is het eigenlijk, hè, één grote kermis. Mm. Uh, maar inderdaad, als je ook ziet hoeveel mensen daar nog zijn... Uh, er staan minder mensen bij die tuinen van uh, de, de Tuilerieën... Uh, dan langs het parcours. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Maar uh, het lijkt me een heerlijk plekje om te zijn nou. als je niet van wielrennen houdt. Uh, de koers zelf, uh, maar het gaat allemaal heel rustig. Ik zei het net al, hè. Die de eerste doorkomst die we hebben gehad op een colletje. Mocht Thomas Fugler, mocht daar gewoon even op kop gaan rijden. Hij mocht laten zien dat hij terecht die bolletjes trui om de schouders heeft. En uh, dat zijn toch wel achter. de momentjes natuurlijk uh, voor uh, Thomas Fugler... om zich ook te laten zien aan dat uh, grote publiek. Inmiddels hebben ze die hindernissen achter de rug. En dan gaat het heel langzaam naar beneden, langs Versailles. Daar komen ze zo meteen langs. En dan komen ze bij Isile Moulinot. En laat dat nou toevallig de hoofdzetel zijn van de Azo... Ook van die grote Franse sportkrant L'équipe En daar naderen ze de scène. En dan gaat het tempo erop, hoor. Dan gaan we ja, van rijden. Champagne. We oh, hebben nog steeds die uh, leuke over hier. Post, uh, bij de Toen is die al weggelopen. Tom van Hek die geeft uh, champagne weg. Ja, ja doet hij. Eén keer per jaar. Prima. We gaan, uh, we gaan het over het weer hebben, uh, Marco. Marco voor, uh, uh, we zijn zo ontzettend blij met jou. We hebben morgen een demonstratie op het Remmansplein... om het te hebben over het ontzettend mooie weer. Dus uh, daar zullen we ja. zeker bij zijn met de zomerbus. Marco, Marco. Um, dan even over de Formule 1, want je bent een enorme fanaat. Uh, de test. Ja. De Formule 1, hè? Je volgens, vindt het mooi, hè? Volgens mij heb je me net zien kijken. Ja, <laughs> ja. ik vind het wel leuk, ja. ja. Ben jij een mooi weerrijden of hou je ook wel van... Uh... Formule 1-wedstrijden <laughs> oh, op, op circuits die lekker nat worden nee, het, het en leukste, regenbanden. Het leukste is als het wisselvallig is. Dat is qua, het is eigenlijk altijd zo met weer. Hè. Lang, stabiel ja, ja. weer, daar heb je niks aan. Daar heb je niks meer te vertellen. Nee. En eigenlijk is dat met racen ook zo, vind ik dan. Als ze starten met droog weer en dan is het lekkere bui eroverheen. Dan heen, moet je gokken, ja, banden nemen ga je om ja. en wanneer niet. En dat het dan weer droog wordt en die ja. baan weer opdroogt. Ja, dat, dat, dat zijn en de wie, mooiste races. Um, van wie ben ik fan? Ja. Dat is een hele goeie. Ik vind Alonso wel een leuke rijden... Moet ik eerlijk zeggen. Waarom? Omdat hij vandaag gewonnen heeft. Nee, ja, nee, nee, dat... nee, nee, nee, nee, nee. Oh, nee. <laughs> nee. Ik is niet alleen de waaier van de winnaar, maar nee, waarom vind je allemaal iemand nee, uit verleden nou, of zo. het verleden? mag ik... ook iemand uit het verleden zijn. Ja. Gewoon jouw held. In ja, de dan, de dan is het allesie. Ja, ja. ja, Toch wel. Ja, goed. Zullen we het over het weer gaan hebben? Want uh, nu idee. dat het goed weer is, moet je er ook lang over kunnen praten. Tel. Ja, nou, we kunnen tot, uh, tot en met vrijdag waarschijnlijk erover blijven praten. Want zo lang duurt dat mooie weer. En uh, nu uh, zul je misschien nog denken... nou, het is helemaal nog niet zo heel warm buiten. Een graad of 20, 21 misschien. Maar die thermometer gaat morgen al een veel hogere waarde aangeven. Op sommige plaatsen al 25. En ook op de stranden zitten we dan dik boven de 20 graden. Met uh, volop zon bij En de dagen daarna gaat het kwik eigenlijk alleen maar verder omhoog. Uh, 27, 28 graden kan het best worden. Ik denk dat het uh, niet meteen ook heel kleffig wordt... want de wind gaat draaien naar wat noordoostelijke richting. Nou, en vaak als, uh, als je die windrichting hebt met warm weer... is de lucht toch relatief droog. En dat betekent dat het uh, dat gewoon heerlijk warm aanvoelt buiten. Dat, uh, dat je makkelijk inderdaad uh, je warmte kwijt kan als je wat doet. Je gaat niet zo snel zweten. En uh, ja, eigenlijk prachtig zomerweer. Bijna on-Hollands. Ja, de hele land zal Marco, bedankt. Ja. ja, toch even. We hebben het er al eerder over gehad. Aanstaande vrijdagavond is dus de opening van de Spelen. Ja. Uh, ik heb het in Beijing meegemaakt. Op een gegeven moment heeft men uh, raketten gelanceerd... Ja. of weet ik veel, om regen ja, ja, ja. bij het stadion weg te houden. Ja. Daar wordt in Londen ook over gesproken. Mm. Werkt dat dus? Want in Beijing was het inderdaad... Ja. het was waanzinnig vochtig daar, ja. maar het was wel droog. Nou, het... het... Werkt het? Ja, je kunt wel iets doen. Wat ze doen is, is hele kleine deeltjes de lucht in schieten. En die, daar gaat het water eigenlijk een klein beetje op zitten. En op het moment dat zo'n zo druppeltje één keer ontstaan is... dan groeit dat druppeltje en dan kun je het er, kan het ergens gaan regenen. Nou, hoe meer van die hele fijne deeltjes er in de lucht zitten... condensatiekernen noemen wij dat... hoe makkelijker die druppels ontstaan. En dan zou je dus een wolk die er ergens al is... zou je wat eerder zijn regen kunnen laten verliezen. Maar of dat nou echt ook op grote schaal... in de omgeving van Londen werkt... betwijfel het een beetje, jij hoor. jij hebt het over tot vrijdag. Vrijdagavond zou ik ja. kunnen gaan omweren. Uh, Amsterdam is bijna Londen. Ja. Kortom... Het wordt best een risicovolle avond. Wat, nou, het weer wat je meestal ziet is dat als, we, als het bij ons op, uh, laten we zeggen, dan de vrijdag gebeurt. Dan gebeurt het in Londen een dag eerder. Dus dan zou dat daar later donderdag of de vroege vrijdag al kunnen gaan gebeuren. Ja, en je ziet inderdaad dat uh, de kans op wat wisselvallig weer wel toe gaat nemen. Juist in, uh, op die dagen. Ik wil niet zeggen dat het meteen helemaal verregend is. Want je praat dan over buien en niet over uh, bakken met regen die de hele dag uit de hemel gaan vallen. En tussendoor ook nog wel zonnige momenten en temperaturen net boven de 20 graden. Ja, als het met die buien dan Meevalt, dan is het eigenlijk gewoon prima weer voor de Spelen. Laat ze iemand tegen mij, het is allemaal wel leuk... die de hele weersverwachting uh, aan, aan alle zaken met de percentages... zoveel procent kans op regen. Ja. Uh, is het niet veel lekkerder om aan te geven zoveel procent kans op zon? Nou, laten we dat dan doen. 40 procent kans op zon vrijdag in Londen. Wel dan. <lacht> Dank <Dankjewel> Marco. <lacht> <Rond naar huis. lacht> nee, ik zit hier nog wel ik even. Ik ik weet eens, hoor. Het, ja. ja. Nou, stationair dan. Dat dan, morgen. <lacht> ik neem een slok. Proost. Proost. Van Brakel en Jack van Gelder. Van Tom Jones, inmiddels 72 jaar, deze Welshman. De contouren van Parijs, Geo in zich. Schitterend, hè? Ja. Het moderne gedeelte van uh, Parijs. Uh, La Grande Arche, uh, een soort uh, Arc de Triomphe die staat in het verlengde van de echte Arc de Triomphe. Je kunt daar doorheen kijken en dan zie je dan in de verte de Champs-Élysées liggen, rechts de Eiffeltoren. Prachtige plaatjes natuurlijk van uh, Parijs. Altijd mooi. Die renners die zien daar niks van hoor, want uh, als ze daar op die weg rijden, die afdaling naar de Seine, dan moeten ze vooral de ogen goed op de weg houden, want het tempo is inmiddels toch al wel weer wat omhoog gegaan. Nog niet echt top tempo hoor, maar je ziet het dat ze aan het dalen zijn. Marquez Scherven is daar voorop. Hij heeft een paar ploegmaats bij zich. Het zijn een beetje de sprintersploegen die nu langzamerhand ook naar voren komen. We zien daar wat mannen van Liquigas. Peter Sagan. Oh, wat zou hij graag hier... ...een vierde etappe willen winnen in zijn debuuttoer. tour Dat zou echt fantastisch zijn voor de man in de groene trui. Natuurlijk, hij is al lang zeker van die groene trui. 22 jaar oud pas uit Slowakije. Peter Sagan echt een van de grote meneren in deze Tour de France. Zijn ploeg rijdt daar dus ook voorop. Ook de ploeg van Orica GreenEdge, de ploeg van Matthew Goss. Die hebben nog niks gewonnen. Dat uh, zal ze niet lekker zitten, maar ze blijven optimistisch. Want ze blijven, roepen Pieter Wening deed dat gisteren nog in onze uitzending. Tot de laatste snik zullen ze om nog een etappe overwinning te bemachtigen. En Wening zei gisteren ook nog tegenover Joris van den Berg... dat het typisch Nederlands was om te zeuren... dat ze zo vaak dichtbij waren geweest, maar nog steeds zonder zaten. Lotto heb ik nog niet gezien, de ploeg van André Grijpel. Grijpel natuurlijk de echte sprinter van deze Tour. Hij heeft de meeste massa-sprints gewonnen. Maar ik ben benieuwd of hij vandaag Cavendish kan weerstaan... want die kent dit aankomstcircuit als geen ander... en heeft al zulke mooie overwinningen hier in Parijs geboekt... dat ik heel erg benieuwd ben of er nog iemand is die hem kan kloppen. 66,4 kilometer We zijn er nog te rijden. Dikke 10 kilometer, dan komen ze in Parijs, dan komen ze langs de scène. Dan gaat het beginnen. Ja, Gio, je zei net, ja, de Tuileries en alles achter de Champs-Élysées... Champs-Élysées, zeggen de Amerikanen. Champs-Élysées, Ja, Champs ja daar, daar gaat het gewone leven door en er wordt een beetje gemopperd. Maar is het wel goed bevolkt langs de route? Zijn er wel veel mensen die ervan willen genieten? Ja, nu al staan er veel mensen langs de route. En uh, toen wij vanmorgen hier naartoe liepen, zo tussen 11 en 12... Toen, uh, toen stond er echt al heel veel volk daar. Met name tussen het Louvre en de Place de la Concorde. Je moet je voorstellen, hier op de plek waar wij zitten... ik denk bijna een kilometer lang, daar kan geen gewone sterveling komen. Er komen alleen mensen met van die pasjes uh, waar Filemon het net over had. Uh, de geaccrediteerden, de gasten, natuurlijk uh, de hoogwaardigheidsbekleders. Tribunes, die zitten vol met allemaal mensen die uitgenodigd zijn. En het echte publiek, ja, dat staat hier toch... Een meter of 500 verderop, als de weg wat verder omhoog gaat, richting de Arc de Triomphe En daar staan ze toch echt ook wel vijf, zes, zeven rijen dik hoor. Dik bevolkt, tuurlijk. Er komen honderdduizenden mensen af op die finale van de Tour in Parijs. En wat denk je, want uh, er zijn altijd mensen uit de, uh, uh, notabelen uit het land van de winnaar. Uh, zou de Britse premier Cameron of een hooggeplaatste Britse functionaris zich nou, laten zien? ja, Cameron heb ik niet zien staan. Ik heb wel een andere, een uh, minister van Sportzaken zien staan, ah, ja. Hugh Robertson. Die mag uh, straks... Uh, naar het podium komen als de drie uh, de drie eerste van deze tour als die op het podium mogen komen is misschien ook wel het mooie moment hoewel. Ik kan me herinneren dat Dries van Acht toch het allermooiste moment vond... Ja. dat die Joop Zoetemelk die gele trui mocht omhangen. Maar uh, dat is gegund aan Bertrand Delanoë. En dat is de burgemeester van Parijs. En vreemd genoeg zie ik daar geen enkele Engelsman bij staan. Dat vind ik wel heel erg vreemd. Iemand van de hoofdsponsor mag daarbij komen. We krijgen zo'n protocol altijd van tevoren waarop precies staat... wie wat mag doen. Wat ik wel heb begrepen van mijn collega van de BBC... dat was wel een mooi verhaal. Leslie Garrett. Die mag het Volkslied hier gaan zingen. Bekend van de opera in... Uh, in uh, Engeland. En uh, die mag uiteindelijk dan uh, het Engelse volkslied zingen... als Bradley Wiggins op dat hoogste treetje van het podium staat. Dus nou, ze hebben nog wel iets te doen, maar geen Cameron. Het is wat, uh, God uh, safe wel. Queen. God save the ja, Queen. God save the Queen de van de direct door bij Tim en Tom. Uh, wij sluiten het af. We krijgen zojuist nieuws vanuit Londen van onze eigen mensen van de NOS. De lijnen staan, zoals dat heet. Dus we gaan naadloos over binnenkort van de Tour naar de Olympische Spelen. Hier zijn we nog een aantal uren bezig met datgene wat de Tour de France oplevert... en de andere sport van vandaag. Robert, fijn om met je gewerkt te hebben, jongen. Het was een leuke, leuke tijd. En we stoppen ermee, yes. ik althans. En jij gaat nog even door naar Londen. Ik ga naar Londen. Veel plezier. Dank je wel. En Jury is het ook weer klaar voor het ja, nieuws. Jongen. Gaat maar yes. door. En door. En door. In de Radio 1 Sportzomer verhuisd. We staan hier met een tent, met twee kinderen. Ja, het is heel gezellig en heel leuk. Ik neem je mee. Vanaf morgen, iedere dag, rond tien voor half elf. Vanaf de camping in Maarsen. Een lekker visje, en een biertje kopen op z'n tijd. Maar we hebben altijd wel een vaste kern die altijd in de kantine uh, ieder zaterdagavond is. Gezellig. Bingoavonden, claviaasavonden, de zangers zijn er altijd. Ik vind spelen het leukst op de camping. Als je normaal op een flat in Overvecht zit, is dit gewoon een stukje luxe. De Oranje Soap. Luister elke dag, s ochtends, rond tien voor half elf.